Dit is Radio 1 met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Straks in het NOS Radio 1-journaal de cijfers van Randstad. We spreken de topman. En minister Timmermans over de sancties tegen de leiders in Oekraïne. En over Oekraïne hoort u nu al in het NOS-journaal.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 Twee keer eerder zijn er bestanden afgesproken. Die hebben toen een paar weken stand gehouden. Dus ja, dat zal nu misschien ook wel gebeuren. Het punt is alleen dat er zolang er geen politieke oplossing is... het risico bestaat dat het geweld telkens opnieuw weer los gaat barsten. Vandaag heeft Janukovic een ontmoeting met de ministers van Buitenlandse Zaken van Polen... Duitsland en Frankrijk, die willen praten over het geweld. Eh, Frans KLM heeft vorig jaar 1,8 miljard euro verlies geleden. Dat is 600 miljoen euro meer aan verliezen dan in 2012. De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij was veel meer kwijt aan belastingen. En ook heeft het bedrijf last van wisselkoersverschillen... tussen lokale munten en de sterke euro. De omzet nam wel iets toe, naar ruim 28 miljard euro. Ja, Frans KLM verwacht dit jaar uit de rode cijfers te komen. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen lijkt lager te worden dan ooit... Maar 42% van de kiezers gaat zeker stemmen, blijkt uit onderzoek van TNS Nipo onder 1300 mensen. Volgens veel mensen heeft stemmen geen nut, ze zeggen dat de politiek toch niet luistert. Zorg is voor de kiezers het belangrijkste thema, zegt TNS Nipo. Het is dus, uh, uh, jeugdzorg, uh, zorg voor gehandicapten uh, en werk en inkomen. En het zijn toevallig ook onderwerpen die uh, straks echt de taken van de gemeente gaan worden. TNN is nu op overwacht dat vooral lokale partijen stemmen zullen winnen. Facebook neemt berichtendienst WhatsApp over voor 19 miljard dollar. Dat heeft het sociale netwerk bekendgemaakt. Via WhatsApp wisselen gebruikers van smartphones gratis berichten, foto's en video's uit. Volgens internet-expert Rachid Finch maken veel gebruikers zich nu zorgen over hun privacy. Als je WhatsApp-gebruiker bent, dan betekent dat ook dat WhatsApp je telefoonnummer heeft. En dat betekent nu dus dat Facebook je telefoonnummer krijgt. En wat kunnen ze daarmee doen? En betekent het bijvoorbeeld dat je meer advertenties krijgt? Facebook zegt zelf: in ieder geval, advertenties is iets waar we nu niet mee bezig zijn voor WhatsApp. En WhatsApp blijft voorlopig ook nog bestaan als zelfstandig product. WhatsApp wordt maandelijks door 450 miljoen mensen gebruikt. Dus ook in Nederland erg populair. Muziek downloaden van iTunes of andere muziekwinkels op internet is steeds minder populair. Volgens brancheorganisatie NVPI daalde de omzet uit downloads vorig jaar met 5,5 procent zit hij nu op 15,5 miljoen euro. De inkomsten van streamingdiensten als Spotify en Deezer... stegen met 114 procent naar 38 miljoen. De totale inkomsten van de Nederlandse muziekindustrie... stegen afgelopen jaar met ruim 1 procent. Dat was de eerste stijging in 12 jaar. En die is dan vooral te danken aan streamingdiensten. In Roermond is gisteravond een gewapende overval gepleegd... op een supermarkt. Daarbij is ook geschoten. Twee mannen met bivakmutsen kwamen tegen sluitingstijd de winkel binnen en bedreigde de klanten en het personeel. Ze eisten geld en gingen er uiteindelijk vandoor op een scooter. Het is niet bekend of ze iets hebben meegenomen. Bij de overval in Roermond is niemand gewond geraakt. Het weer, eerst in het oosten nog even de zon. Daarna, in de loop van de dag, overal bewolking. En van tijd tot tijd regen of motregen. Het wordt 8 tot 10 graden. Vooral aan zee kan het ook flink waaien. En vanavond en vannacht volgt er nog meer regen. AWB Verkeersinformatie, Erwin De Hart. Hoe gaat het? Het gaat goed. De ochtendspits verloopt namelijk relatief rustig door de voorjaarsvakantie. De meeste files staan bij Amsterdam. Een enkele file valt op. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 14 kilometer tussen Knopendel en Knoopend Everdingen. En dat vanwege een vrachtwagen met pandenpeg. De rechterrijstrook is nog steeds dicht. U kunt beter omrijden bij Knopendel voor de richting Utrecht via Gorkum via de A15 en de A27... Ook problemen op de A10-ring Amsterdam-West richting Den Haag. Tussen afrit eimuiden en Osdorp staat 2 kilometer file. De rechterrijstrook is ook daar dicht door een ongeluk. Dankjewel. Geen schaatsen vandaag in Sochi, maar wel curling. Ook heel interessant. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Zweden zijn iconisch. Wie kent ze niet?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 Dit moment op het Centrale Plein in Kiev. Slav Oekraïne! Rijam Slava! Slav Oekraïne! Rijam Slava! Slav Oekraïne! Rijam Slava! Er wordt nog volop gedemonstreerd. Gevochten wordt er niet. Zien wij ook via de live camera's. Het ziet er wel dreigend uit. Grote zwarte rookwolken. En demonstranten die zich verschuilen achter de barricades. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Frederik de Jong. Vandaag wordt in Brussel dus gesproken over sancties tegen Oekraïne. Vanochtend is er ook al een trojka in Kiev. Minister uit Polen, Duitsland en Frankrijk. En minister Timmermans van Buitenlandse Zaken hier... stuurt aan op hele gerichte sancties. Waar we nu over denken is uh, om te bezien... of je die mensen die je kunt aanwijsbaar verantwoordelijk kunt maken... voor het excessief gebruik van geweld. Zowel aan, het kant van, aan de kant van de Oekraïnse regering... Als aan de kant van de uh, oppositie. Of je die uh, heel precies kunt aanpakken wat betreft hun tegoeden in het buitenland. Wat betreft hun mogelijkheden om te reizen naar het buitenland. Dus hele, bijna chirurgische sancties gericht op die mensen die verantwoordelijkheid dragen voor het excessieve geweld dat nu plaatsvindt. En verwacht u dat het, dat het helpt, dat het aankomt bij die mensen als hun tegoeden hier worden bevroren of ze niet meer kunnen reizen? Meestal vinden mensen dat uh, bijzonder uh, vervelend. Omdat uh, veel mensen ook hun tegoeden uh, op Europese banken hebben staan. Uh, dus dat vinden mensen bepaald uh, niet uh, prettig. Uh, maar wat echt zal helpen is als we uh, door uh, het aanbod uh, tot samenwerking met Oekraïne... misschien alle partijen Oekraïne samen aan tafel kunnen krijgen. Er is geen toekomst uh, voor Oekraïne zonder een gedegen samenwerking met zowel de Europese Unie als met Rusland. Oekraïne is dus afhankelijk van een samenwerking... met zowel Rusland als Europa, zegt Timmermans. Maar dat is lastig, zegt onze correspondent David-Jan voor op dit moment in Kiev... want er is wel degelijk ook nog iets anders nodig. Wat Janukovic nodig heeft, is geld. Uh, Oekraïne staat op de rand van het faillissement. En zolang uh, de EU niet met grote hoeveelheden geld over de brug komt om die financiële problemen op te lossen, denk ik niet dat er echt zaken gedaan kunnen worden. Janukovic zit in het kamp van Moskou, nog steeds. En daar kan het pas voor andere in komen... als de Europese Unie meer te bieden gaat hebben... dan een vaag soort toezegging van Europese integratie op de lange termijn. Dus zolang de EU niet met geld over de brug komt... Kan, hoeft, hoeft Poetin zich niet zoveel zorgen te maken. De EU moet met geld over de brug komen, Chris Oostendorf in Brussel. Heeft Europa dat ja, te bieden? Hebben hebben we niet, nee. Er zijn geen miljarden, er is geen gratis goedkoop gas in, uh, in Europa. Dat heeft Rusland wel, uh, maar Europa niet. Europa, David-Jan uh, zei het al, heeft, heeft een aanbod. En dat is politieke samenwerking, nu. En een vrijhandelsverdrag, ook nu. Maar dat heeft pas effecten op de middellange en langere termijn. Hè. Dan wordt Oekraïne op de langere termijn welvarend van. Dat is het idee, dat is het aanbod van Europa... En voor de kortere termijn heeft Europa samen met het IMF al lang gesprekken gevoerd met Oekraïne voor, voor noodhulp, inderdaad, om de ergste acute financiële hulp het hoofd te bieden. Maar ja, dat, dat is geen gratis geld zoals dat uit Rusland kan komen, maar dat, is, dat zijn hulppakketten waar enorm strenge voorwaarden aan verbonden zijn. Ook omdat het Internationaal Monetair Fonds daarbij betrokken is. Dus dat is niet zo'n makkelijk aanbod als, als Moskou kan doen. Nee, nou gaan de Fransen, de Duitse, de Poolse ministers van Buitenlandse Zaken naar Kiev toe vandaag om te praten. Wat? Wat hebben ze dan bij zich? Wat hebben ze te bieden? Nou, in ieder geval druk. Uh, kijk, Europa heeft vanaf het begin gezegd dat het via een diplomatieke weg tot een oplossing moet komen. En daarom is eu buitenlandstegenwoordiger Ashton keer op keer naar Kiev gevlogen... om te proberen Janukovic en, en de oppositie aan tafel te krijgen, een akkoord te vinden. Nou, dat is tot nu toe dus niet gelukt. Uh, gisteren hebben in Parijs Merkel en Hollande besloten dat de uh, tijd is voor zwaarder geschud... Dus drie ministers van buitenlandse zaken van drie hele grote EU-landen, Frankrijk, Duitsland en Polen, staan straks bij Janukovic op de stoep om te proberen hem te dwingen en het geweld te stoppen en serieus in te gaan op de eisen van de Oekraïnse oppositie. Maar dus inderdaad praten met, met in de achterzak het dreigement van, van we gaan sancties opleggen. Ja, en ook op de achtergrond, zo zei eerder Europarlementariër Ger Brandy hier, uh, zal er dan aangedrongen worden op zijn vertrek? Ja, maar daar probeert Europa toch altijd uh, heel voorzichtig in te zijn. Daarom zijn de sancties waar vanmiddag hier in Brussel over gepraat wordt... ook heel precies, zoals Timmermans dat noemt, chirurgisch precies... omdat Europa nog steeds in gesprek wil blijven, ook met Janukovic. En dat betekent dat de sancties waar hier over gepraat wordt... nadrukkelijk gericht zijn op precies diegenen... die echt verantwoordelijk zijn voor het gebruik van het geweld. Janukovic zelf wordt nog niet met uh, sancties bestraft... omdat Europa nog steeds wil proberen met Janukovic in gesprek te blijven... Want zodra die aan, zolang die aan de macht is, is dat de enige ingang voor Europa om daar invloed uit te oefenen. En zolang Janukovic ook door Rusland gesteund wordt, kun je wel zeggen, we praten niet meer met die mannen, we gaan sancties opleggen. Maar weet je zeker dat je in het spel daar politiek geen rol meer speelt. Dus daarin uh, blijft, je hoort nog geen enkele Europese politicus zeggen, Janukovic moet nu weg. Dus jij gelooft dat niet, wat die Europarlementariër zei? Ja, achter de schermen kan het natuurlijk heel anders gedacht worden dan er uh, uh, openlijk wordt gezegd. Maar de, de inzet van Europa is nog steeds te gaan praten met én de regering Janukovic en met de oppositie om die beiden te dwingen tot een oplossing te komen. En veel meer kan Europa op dit moment niet voor de schermen. Nee, gaat het dan wel snel genoeg? Want Duitse bondskanselier Merkel... die belt gewoon dan direct maar met president Poetin. Want die relatie moet natuurlijk ook enigszins goed blijven. Ja, want Poetin heeft de macht in dit spel. En dus is het heel belangrijk dat, uh, dat, dat Merkel met Poetin belt. Ook omdat de, de, de afhankelijkheid wederzijds van Rusland en Europa enorm groot is. Europa is afhankelijk van het Russisch gas. Omgekeerd, uh, Europa is de grootste handelspartner van Rusland. Rusland is enorm afhankelijk van, van Europese machines en landbouwproducten. Dus, dus beide partijen hebben er geen belang bij dat het tot een uh, echt openlijke confrontatie komt. En dus hoor je politici ook de hele tijd zeggen dat, dat Oekraïne ook niet hoeft te kiezen tussen Rusland en Europa... Nee, Oekraïne kan zowel met Europa goed zaken doen als met Rusland. Dat zal de oplossing moeten zijn. Alleen zullen ze dan intern in Oekraïne daar ook uit moeten komen... wie, wie dat land mag leiden en wie dat proces van ja. zowel samenwerken met Rusland als met Europa mag gaan aanvoeren. En, en daar gaat het in feite om. Helpt het nog dat Obama zich ook heeft uitgesproken in deze kwestie voor Europa? Helpt dat Europa? Nou, de Verenigde Staten heeft al lange tijd uh, druk uitgeoefend op uh, Europa om, om toch wat harder te gaan optreden. Uh, herinneren we herinneren ons misschien nog het uh, akkefietje waarin uh, de Amerikanen in een geheim telefoongesprek zouden hebben gezegd... ...fuck de EU, omdat er enorm on, on, on, onvrede is bij de Verenigde Staten over het optreden van Europa dat te lang uh, met de diplomatieke weg wil doorgaan en te lang heeft geaarzeld met sancties. Kijk, de Verenigde Staten heeft al aangekondigd dat, dat zij ook sancties uh, opleggen, uh, visabeperkingen voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor het geweld. Dus in die zin loopt de Verenigde Staten voorop. Maar Europa heeft zich tot nu toe weinig aangetrokken van de druk vanuit de Verenigde Staten, kiest nog steeds zijn eigen route. Dankjewel, Chris Ossendorf vanuit Brussel. U leest er natuurlijk en ziet er meer over op onze website nos.nl. Dan de Olympische Spelen. Daar zou de medaille, gouden medaille voor ijshockey het absolute summum zijn geweest voor de Russen. Maar helaas, het werd een teleurstelling. Alle hoop is nu gevestigd op een 15-jarige kunstrijdster. Het NOS Radio 1-journaal. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt dramatisch laag. Dat blijkt uit onderzoek van tns Nipol. Maar de zorg staat wel op nummer 1 bij het bepalen van die stem... van de mensen die uiteindelijk toch gaan. Mark Robin Visser in het gemeentehuis in Oorschot. Ja, we staan er hier zo een beetje over te praten. Een dramatisch uh, lage opkomst uh, wordt verwacht. Terwijl er toch, zou je denken, een een thema is wat mensen aanspreekt. Ik spreek met Piet Magielsen, CDA-wethouder in Oorschot... en ook lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen... en Ralf Damen, de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Heren, goedemorgen, ik begin even met meneer Machielsen. Hoe ziet u dat, die lage opkomst en toch zo'n belangrijk verkiezingsthema? Dat is in ieder geval een zorg hè, rondom die lage opkomst. Terwijl ik inderdaad denk dat dit het moment is waarop de verkiezingen er echt toe doen... Als je gaat zien dat de komende vier jaar... Uh, heel veel taken bij de gemeente terechtkomen... die mensen rechtstreeks in de huiskamer gaan raken... dan wordt het hoog tijd dat mensen zeggen... we gaan naar de stembus. Ja. Meneer Dame, krijgt u veel vragen van, van kiezers... over hoe het gaat met de zorg? Ja, ik denk dat de uh, zorg op het moment heel erg leeft. Mensen vragen zich af van... Uh, uh, behoud ik mijn dingen richting uh, toekomst? Uh, hoe wordt het straks geregeld? En omdat het in Den Haag zo laat besloten is... is het ook best moeilijk om... Uh, daar nu lokaal uh, zaken aan te koppelen. En uh, wat uh, uh, wij als PvdA graag uh, naar voren willen brengen... is van, laat ons beginnen met rust te creëren... en mensen de voorziening te geven die ze nu hebben. Aan de voorkant dingen goed regelen... en dan sparen we aan de achterkant later uh, uh, op zorg. Maar als je nu mensen in de... Gordijnen jaagt, om het zo maar te zeggen. dan. Eh, dan krijg je een claimgedrag. en dat moeten we niet willen. En mijn collega. die heeft misschien wel een goed idee. en ik wil het nooit van iemand afpakken. om in ieder geval. aan de voorkant te investeren. maar dat moet hij zelf maar zeggen. Luisteraars, we krijgen nu een goed idee uit oorschot. en eh, wethouder Margielsen gaat het vertellen. Ja, dat zeg ik dan in twee delen. Deel 1 is uh, dat uh, als je denkt dat de samenleving. een bedrijf is. en het leven altijd efficiënt is. op die manier gaat denken, dan krijg je de manier van regeren en werken die we nu de laatste jaren hebben gezien... ik denk dat dat echt verkeerd is. En het CDA Oorschot zegt dan ook... Eh, als je ervoor gaat om mensen daar de zorg te kunnen bieden... ga dan een overgangssituatie creëren. En wij hebben gezegd, zorg ervoor dat er een zorgfonds komt... op lokaal gemeentelijk niveau, met onze eigen reserves... van een half miljoen, om in ieder geval te zorgen... dat mensen niet in één keer van, eh, van goede zorg terugvallen tot een probleem. Een noodfonds. Een noodfonds, Ja. ja om de boel op gang te houden... en dan in de loop van de tijd te kijken hoe het verder moet. Ja, ik denk dat... dat ik denk dat redelijk wanhopig... Nou, dat, dat, dat, dat een is, nee, dat is niet, niet wanhopig. Ik denk dat uh, ook aan, aan de start... De, de gemeente best voldoende middelen krijgt. Maar uh, om die gewoonte van mensen te veranderen... zul je ook in de organisatie... met de uh, uh, welzijnspartners, met de zorgpartners... Uh, een nieuwe uh, organisatie moeten krijgen en daar heb je die middelen voor nodig. Oké, okay. goed. Heel duidelijk. Het is een hele klus voor heel veel gemeenten, ook hier in uh, Oorschot. Uh, straks na half negen praat ik graag nog even met jullie verder. En dan vooral met de vraag valt er wat te kiezen op dat thema? Hè? Valt er wat te kiezen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? Vast wel. Vast wel hoor ik hier. Tot zo. De Verkeersinformatie naar de ANWB. en de Harte waren op al lastige aanrijdingen. Ja, bijvoorbeeld uh, die nou ja, aanrijding niet. Dat was een vrachtwagen met uh, bandenpeg ja. op de A2 uh, Den Bosch richting Utrecht. Dat zorgt nog voor 11 kilometer tussen Waardenburg en Culemborg. Maar het goede nieuws is dat de weg weer vrij is. Omrijden via Gorkom is het nog steeds een goed idee voor de richting Utrecht. En een file met een uh, bijzondere oorzaak eigenlijk op de A76, Geleen richting Heerlen. Uh, dat komt door de laagstaande zon. Dus daar schijnt ja. de zon, mensen. Tussen Geleen en Spouwbeek 2 kilometer. En tussen Schinnen en Knopen ten Essen ook 2 kilometer. Ja, niet allemaal daar nu snel naartoe gaan Nog langer. Dank je. Het is 17 minuten over 8. Uitzendbedrijf Randstad ziet de arbeidsmarkt voor uitzendwerk... langzaam herstellen. Vooral in het laatste kwartaal. Voor het hele afgelopen jaar daalde de omzet heel licht... maar er is wel een winst geboekt van 231 miljoen euro. Goedemorgen, bestuursvoorzitter Ben Notenboom. Goedemorgen. Hoe ligt die uitzendmarkt erbij op dit moment... Ja, er zijn veel markten natuurlijk, want we zitten in uh, bijna 40 landen. Uh, maar, maar die verbetert, uh, als, je, als je het uh, totaal neemt, uh, iedere maand een klein beetje. Dus, uh, Laat, laten we een... beginnen in ons land. Ja, dat wilt u altijd graag weten. Uh, daar zijn we van krimp naar, uh, naar uh, 0% groei zijn we gekomen. De officiële statistiek was, uh, was een lichte groei in, uh, in, uh, in uitzendkrachten. Dus daar zien we ook eigenlijk periode op periode zien we de markt daar uh, verbeteren. Het gaat met kleine stapjes, maar het gaat wel gestaag. Dus meneer Notenboom, de tijd van krimp is voorbij? Durft u dat al te ja, zeggen? Dat, uh, op, op dit moment wel, ja, zeker. Ja. Nou, we vragen het ook natuurlijk omdat straks het CBS weer met cijfers komt hè, over de werkloosheid. Het ja. zal ja. wel weer wat gestegen zijn, want het, het is na na effect Ziet u daar ja. al langzaam een omgekeer toch aankomen? Nou, het, hetzelfde gebeurt altijd na een, na een slechte economische tijd. Dan, dan gaan we het weer hebben over de zogenaamde banenloze, banenloze herstel, jobless Recovery. Dan schrijft de professor een mooi boek en die houdt lezingen en die wordt beroemd. En dat is natuurlijk nooit zo. Het is inderdaad wat vertraagd. De economie begint aan te trekken. Ja. Bedrijven gaan hun eigen capaciteit opvullen. Maar eerst met, dan... met tijdelijk werk, denk, denk ik aan. Ja, wij, wij zien als een van de eerste dat het, dat het beter gaat. Dus wij zien nu een aantal sectoren ook groei. En in sommige sectoren zelfs veel groei. Zoals bijvoorbeeld de, de automobiel. Alles wat daarmee te maken heeft, dat gaat goed. Het, het transport gaat goed. Um, en eigenlijk iedere sector verbetert wat. Maar, maar daar zien we dan flinke groei. En dan, dan gaat de rest van de arbeidsmarkt aantrekken. Wat ziet u in de bouw? Want we spraken eerder met de bestuursvoorzitter van BAM over de cijfers daar. Hij zei van, nou, ik kan nog niet heel optimistisch zijn. Ziet u wat anders? Ja, bouw is voor ons een, een, een relatief beperkte sector. En daar zitten we, dus daar, daar zien we nog niet zoveel verandering. Oké, okay, dus dat is gelijk is ja. veel discussie geweest rond flexwerk, nieuwe wet werk en inkomen, Of heeft de versoepeling ja. van ontslagwerk. En flexwerken is door de Eerste Kamer ja. gekomen. Ministers je ja. en Kamp van Sociale Zaken en Economische Zaken zeggen. Ja, dat, dat wordt de trend en daar is niet iedereen blij mee. Maar betekent dat per definitie dat, het, dat, het, dat de arbeidsvoorwaarden minder worden? Nee, zeker niet. Het tegendeel. De, de, de flexwerkers krijgen meer, uh, meer uh, rechten. de discussie is natuurlijk... Uh, die wordt verkeerd gevoerd, overigens. Uh, volgens mij bescheiden mening. Nou, de vraag is, niet, de vraag is niet... de vraag is niet vast of flex. Uh, dat, dat is eigenlijk geen discussie. Organisaties moeten flexibel zijn, anders kunnen ze niet concurreren. Dus de vraag moet niet zijn, wil je flex of, of vast? Water gaat nooit omhoog stromen. En bedrijven mm -hmm. moeten flexibel zijn, dus ze zullen daar altijd oplossingen voor vinden. Maar hoe zit het dan vraag... met je zekerheid? Je moet je, je toekomst toch ook Precies. op een kunnen plannen? Ja, dus, dus de vraag moet zijn, wat is ...sociaal verantwoordelijke flex. En daar moet je naar kijken. En dan is natuurlijk de uitzendsector als geen ander... ...met, met cao's, met opleidingen, met pensioenen... Uh, ...de beste sector... ...wat zelfs door, door geënomeerde uh, instituten... ...als uh, London University wordt onderschreven dat, ...dat de feitelijke rechten... ...van flex van uitzendkrachten... Uh, ...bijna net zo hoog zijn... ...als die van, van vaste medewerkers... In, ...in dat soort metingen. En omdat en die slechter zijn geworden? Uit. Zegt u? Omdat die rechten van vaste medewerkers slechter zijn geworden? Nee, omdat, omdat uh, de rechten van uitzendkrachten goed zijn vastgelegd in cao's... En die, en die bijna allezelfde rechten hebben als vaste medewerkers... behalve natuurlijk het feit dat het vast is. Maar we moeten het paard niet achter de spannen. We moeten bedrijven uh, succesvol maken. En dan komen er banen. En wat we nu proberen is herverdelen van iets wat er, wat er niet is. Dat is buitengewoon onverstandig. Want dan, dan belemmeren we de groei van banen. Meneer Notenboom, we u de afgelopen jaren vaak gesproken over de cijfers. Ja. En dit is de laatste ja. keer... Dit is de laatste keer ja. Want u houdt ermee op, u mag nog één keer op de beursgong staan zo op de Amsterdamse ook beurs. Toch? Ja? Ja, ja. ja. Bent u blij dat u het bedrijf achterlaat nu het wat weer uh, omhoog gaat? Nu het weer wat beter ja, gaat? Ja, maar dat is natuurlijk ook de reden waarom het nu is. Als het slecht zou gaan dan. Was dan was u gebleven. Dan zou ik niet weglopen zal ik maar zeggen. En nu uh, we zien de groei toenemen, de fusies zijn achter de rug, de, de, de, de schuld is laag. Uh, er is goede opvolging uh, intern, wat we, wat er dus al de derde bestuurslid over, komt er nu bij uh, intern straks. Dus ik denk dat het dat, uh, dat het bedrijf er mooi voor staat. Dus dat ja. is dus wat dat betreft een prachtig moment. Wat gaat u doen, flexwerken? Weet je hier een je daar? Ja, ja, ik was een soort ZZP-flexwerker. Ja, absoluut. Ah, ja. Ah, waar dan? Ja, nee, een beetje van alles. Maar Ik ga een beetje van alles doen. Ja. Goed. Hartelijk dank dat u ons altijd heeft bijgepraat over de cijfers. Graag, dank u wel. Dag, ja. meneer Notenboom. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1 Journaal. Hoor u van de Fine Young kennels? Het was een klap in het gezicht voor Rusland. Op de winterspelen in Sochi werd het gasland uitgeschakeld... in het ijshockeytoernooi. Voor de meeste Russen is dat het belangrijkste onderdeel. Rusland wilde per se hoog eindigen in het medailleklassement. En daardoor is de druk enorm op de Russische atleet... op die andere ijsbaan, de kunstrijders. Het land heeft zijn hoop nu gevestigd... op de publiekslieveling van deze Spelen. Een 15 jaar oude kunstrijdster. Gisteravond reed ze haar korte kuur. En de vraag was, kan ze die spanning wel aan? Het is even niet alleen Rossia, Rossia, Rossia. Hier schreeuwen 12.000 mensen. Julia, Julia, Julia. Julia, dat is de 15-jarige Julia Lipnitskaya. Ze is net oud genoeg om mee te mogen doen. En ze werd de ster van deze Spelen toen ze met haar fenomenale optreden... ...Rusland aan de eerste gouden medaille hielp. Bij de landenwedstrijd. Vanavond rijdt ze haar korte kuur. Rusland adoreert haar. En ieder Kubermeisje wil Julia Lipnitskaya zijn. Julia Lipnitskaya. Ik of dat Heel Rusland is trots op haar. Ze is fantastisch. Ze heeft zelf geprobeerd het na te doen op het ijs. Het is echt heel moeilijk. niet. Wat ze doet is zo mooi, zo artistiek is ze. onmogelijk om je voor te stellen dat je dit op je vijftiende ook kunt. She oh, will be winner. She's young and she's the hope of Russia. De hoop van Rusland. I'm worried that maybe she's a little bit now nervous uh, because everybody's supporting her and expecting her to win. Hopelijk maken de verwachtingen haar niet onzeker. I'm not sure. Misschien kan ze de druk niet aan. Too nervous. I hope not, but let's see. Het grote publiek raakte in vervoering van Julia Lipnitskaya. En ook commentator Hans van Zette keek ervan op. Ja, dat zo'n jong meisje eigenlijk al de moeilijkste technieken, van sprongen en pirouettes tot in de vingertoppen beheerst. En dat het met een lichtvoetigheid uitvoert die wonderbaarlijk is. De druk is enorm op haar. Ja, na de landenwedstrijd die Rusland toen wonde, waar zij een belangrijk aandeel in had, ging natuurlijk de hele mondiale pers die wil zich op, op zo'n jong meisje storten. En dat hebben de Russische coaches voorkomen. Die zijn gewoon weggegaan naar Moskou. Uh, en hebben haar heel in de luulte gehouden. Ik denk dat dat heel verstandig is. En dan is daar het moment. Alles perfect uitgevoerd totdat. Twee minuten, ze valt. Het is opnieuw een Olympische droom van Rusland die in duigen valt. Ze maakt het niet waar. De kans op een medaille voor haar lijkt bijna verkeken. Hoe hard de 12.000 toeschouwers ook blijven klappen. Arme schaap, de 15-jarige, werd vijfde. Vanavond rijden de dames de vrije kuur. En dan wordt duidelijk wie de medailles krijgt. Zoveel spanning op zo'n jong meisje. Ja, dat is onverantwoord. Straks na half negen gaan we weer kijken in Kiev, in Oekraïne. Nederlandse zakenman Dirk Smits kan bijvoorbeeld niet meer naar zijn werk.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 Half negen nu het NOS Journaal door Roelt Megens. Drie van de vier wissels op het spoor in Zuid-Holland... die gisteren niet veilig bleken, zijn intussen gerepareerd. Alleen tussen Den Haag Centraal en Den Haag-Holland spoor wordt nog gewerkt. Het duurt nog wel de hele dag voordat het treinverkeer... weer overal volgens de dienstregeling rijdt, denkt ProRail. Gisteren tijdens de avondspits bleek bij Controlewerk... dat vier wissels niet aan de veiligheidseisen voldeden. De regels schrijven voor dat die wissels in zo'n geval... onmiddellijk moeten worden vervangen. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen lijkt lager te worden dan ooit. TNS-Nipo heeft 1300 mensen ondervraagd... en van die groep zegt 42 procent zeker te zullen gaan stemmen. Normaal gesproken ligt de opkomst boven de 50 procent. Volgens veel mensen heeft stemmen geen nut... omdat de politiek toch niet luistert... en anderen geven aan dat ze te weinig van de plaatselijke politiek afweten gaat extra geld naar schilders en naar de chemische industrie. Minister Ascher en de sector zelf investeren in totaal 36 miljoen euro. Het geld is voor scholing en het begeleiden van ontslagen werknemers naar een nieuwe baan. Ascher stak eerder al geld in banenplannen voor de bouw, de uitzendbranche en de kinderopvang. En Frans KLM is opnieuw in de rode cijfers gedoken. Vorig jaar boekte de luchtvaartmaatschappij 1,8 miljard euro verlies. En dat is zo'n 600 miljoen meer aan verliezen dan een jaar eerder. Bedrijven zonder meer veel kwijt aan belastingen. Omzet dan wel iets toe naar ruim 28 miljard euro. Het is vannacht relatief rustig gebleven in Kiev. Gisteravond werd een bestand afgesproken. Op het Centrale Plein stonden vannacht nog wel barricades in brand... maar ongeregeldheden waren er niet. Zometeen in dit Radio 1 Journaal nog meer over de toestand in Kiev. En muziek downloaden van iTunes of andere muziekwinkels op internet... is steeds minder populair. Volgens brancheorganisatie NVPI daalde de omzet uit downloads... vorig jaar met 5,5 Zit die nu op zo'n 15,5 miljoen euro. Vooral door de populariteit van streamingdiensten... zoals Spotify stegen de inkomsten van de Nederlandse muziekindustrie... Toch iets dat zijn de hoofdpunten, Michiel Severin van weerplaza.nl. Het schijnt zacht te zijn. Buiten ja, dat schijnt inderdaad zo te zijn. Temperatuur inmiddels uh, 7 graden. Ik zag net ook weer wat berichten langskomen die uh, steeds maar weer hetzelfde aangeven. De natuur loopt vier, vijf weken voor op uh, de normale stand van zaken, heeft natuurlijk allemaal te maken ook met de zeer zachte winter. Het wordt uh, de. de Eén naar zachtste of twee naar zachtste winter ooit. En dat is dan sinds 1901. En daar doet vandaag het weer vrolijk aan mee. Op dit moment al 6, 7 graden. Het wordt vanmiddag ongeveer 10 graden. En daarbij hebben we niet al te fraai weer... In het uh, zuidoosten van het land is er nog een lekker zonnetje te zien. Maar in de rest van het land overheerst eigenlijk al de bewolking. En in Zeeland, uh, Zuid-Holland en delen van het westen van Brabant... valt ook al wat regen en motregen. En die regen en motregen die gaan het weerbeeld vandaag bepalen. Dat gebiedje breidt zich langzaam oostwaarts uit. En ligt vanmiddag dan over een groot deel van het land. Dan dus van tijd tot tijd nat. In de avonduren komt er nog meer regen. En dat alles bij een stevige zuidenwind. En zoals ik al zei, temperaturen die wel zacht zijn. 9 tot uh, 10 à 11 graden vanmiddag. Heerlijk, dank je. AWB-verkeersinformatie, Erwin de Hart. Een relatief rustige spits. 60 kilometer in totaal, 17 files. De meeste files bij Amsterdam, Rotterdam en Utrecht... staan uh, nauwelijks files, bij Rotterdam en Utrecht dus. De opvallende file op de A10-ring Amsterdam-West richting Den Haag. Bij Osdorp, 2 kilometer door een aanrijding met drie auto's. De rechterrijstrook is dicht, maar het zal niet lang meer duren... denkt Rijkswaterstaat. Uh, de laagstaande zon in, uh, in het zuiden zorgt voor een file op de A76... geleen richting Heerlen. 8 kilometer inmiddels tussen geleen en ten essen En de andere kant op op de A76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 Tickets via schaatsen.nl of bij Primera. Maak het mee. Over half negen, nog tot negen uur is dit het NOS Radio Journaal. We gaan maar even terug naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev... naar Dirk Smits van Ooyen. U woont en werkt in Kiev. Uw kantoor staat aan het plein van de onafhankelijkheid. Maar u kunt daar niet naartoe, geloof ik, hè? Dat klopt. Goedemorgen, ja. Dat, Goedemorgen. Het uh, kantoor dat staat... Uh... Midden in de, in de uh, ja, hoe noem het, moet je het noemen, de oorlogszone. Ja, zo kun je het en, wel noemen, uh, geloof ik, hè? oorlogszone. Ja, het, het, het lijkt echt op een, een, een loopgave oorlog. Het lijkt op het beelden die je ziet. Het Eerste Wereldoorlog, waar mensen ingegraven zijn... en proberen te overleven en, uh, dagenlang. En zullen we dan charges uitvoeren? Terwijl het de afgelopen dagen alles schijn van had dat het rustiger zou worden... hoe heeft u de situatie zien kantelen? Ja, tot, tot eigenlijk vorig, uh, afgelopen weekend was het uh, een paar weken lang rustig. De partijen praten met elkaar, er werden gevangenen losgelaten... en in ruil daarvoor werden barricades afgebroken. Uh, afgelopen dinsdag was er wel een demonstratie aangekondigd bij het parlement. En die verliep uh, bijzonder vreedzaam... totdat uh, op een gegeven moment de demonstranten geprovoceerd werden... door zogenaamde Tituski, dat zijn... Uh, ingehuurde uh, kansarme jongeren uit het oosten van het land die voor 25 dollar per dag uh, de, de politie helpt om uh, de demonstranten aan te pakken. En toen liep dat uit de hand. En toen bleek dat daar een hele politiemacht al verzameld was en ook uh, de politie op de daken stond met geweer om te schieten op de demonstranten. En uh, dat veegde alles terug naar Maidan en kennelijk met de bedoeling om Maidan schoon te vegen. Het lijkt erop alsof het uh, voor opgezet was om uh, maar dan eindelijk leeg te krijgen. Ja, maar meneer Smits, als we nu de livestreambeelden bekijken... die door verschillende kanalen tot ons komen... dan zien we dat het weer rustig is, relatief rustig is. Iedereen loopt er redelijk ontspannen heen en weer daar. Dan heeft het allemaal niet veel nut gehad, die geweldsexplosie. Nee, je ziet uh, tot gisteren leek het erop dat de politie erin zou slagen... om uh, de mensen van het plein af te krijgen. Uh, ze waren echt helemaal... Bijna tot aan dat podium waarom het zich allemaal afspeelt, uh, doorgedrongen. Maar gisteravond waren er weer zoveel mensen op het plein dat het duidelijk werd dat dat allemaal niet ging lukken. Er, uh, er was gewoon niet, politie om, niet genoeg politie om het plein schoon te krijgen. Dus vanochtend zie je dat de politie zich teruggetrokken heeft. En dat de demonstranten uh, weer meer van het plein hebben overgenomen. En er wordt wel nog uh, over weer uh, met. met Molotov cocktails en stenen gegooid en er wordt geschoten op de demonstranten. Er zijn veel demonstranten die toch afgevoerd worden naar, met civiel. Nou, dreigt de Europese Unie met sancties? En u als zakenman in Oekraïne, wat vindt u daarvan? Um, nou, Ik denk dat uh, het belangrijk is dat de Europese Unie laat zien aan welke kant ze staan. Ik merk de laatste maanden eigenlijk dat er een grote teleurstelling is tussen de demonstranten over de Europese Unie. De demonstranten die zeggen: wij staan hier op de barricades voor de Europese waarden, voor een democratische rechtsstaat. En de Europese Unie die doet eigenlijk niks. En het tegendeel, die sluit nog uh, leuke deals met Gazprom en, uh, en bijvoorbeeld met meneer Poetin, die gezien wordt als uh, een van de. Uh, en grote, grote, sterke mannen achter Yanukovic. Uh, ja, nou, we gaan kijken wat uh, die sancties, als ze er komen, zullen opleveren. Dank u wel, Dirk Smits van Ooije. Hij woont en werkt in Kiev. Gaan we naar Sochi? Hoort wordt vandaag niet geschaatst. Maar Steven Dalebout staat wel, zoals iedere ochtend tijdens de spelen. Bij het ijs van de Adler Arena. Steven, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je goedemorgen. een mooie echo? Uh, mooie echo in de hallen, maar dat zo leeg is wel leeg bedoel bedoeld. Ja, je? precies. Ja, ja, inderdaad. Het is, qua publiek is het helemaal leeg. Her en daar zitten wel een paar mensen nog op de tribune, maar dat zijn over het algemeen begeleiders van de schaatsers die op het ijs staan. Uh, de alle individuele medailles zijn inderdaad vergeven. Dus nu zie je een heel interessant groepsvorming ontstaan. Pauline ja? van Deuten komt naast mij. Ja, want iedereen is in training voor die ploegenachtervolging. Die morgen en overmorgen wordt verreden. Um, iedereen dus er ook? De ja. zilver die Irene wist van gisteren. Uh, dat was een mooie zilvermedaille medaille waar ze heel erg blij mee was. Heb jij gisteren nog kunnen spreken? Ja, ik, uh, ik, ik had het geluk om de, en, en de, ja, om de eer om de huldiging te mogen doen in het Holland-Heinekenhuis. Dus ik ah. heb uh, haar en, uh, en ook Karin daar gesproken. En ja, twee uh, allebei hartstikke trots natuurlijk. Ze hebben ook een goede rit neergezet en twee medailles. En uh, ja, ze was inderdaad uh, ja, tevreden over haar race. Want, ja. Maar ook als je keek hoe ze het gedaan had. Ze echt geknokt en, uh, en haar eigen race gereden. Ja, hard erin. Hoop dat het, uh, nou ja, misschien een beetje uh, in de war uh, raakt, zeg maar. En, uh, maar dat, uh, dat ja, is wat dat wel zo sterk. Ja, dus dit was, dit was het hoogst haalbare voor vuust. Uh, vandaag is ze dus weer hier in de hal. Op weg naar die ploegenachtervolging. De opstelling zal later vandaag bekend worden gemaakt. Hè? Bij de vrouwen uh, uh, kan de bondscoach Arie koop. Putten uit Viernamen, Wus, Temors Van Beek en Leenstra. Ja. En hij zal dan later vanmiddag bekendmaken wie de drie zullen zijn die morgen starten. Um, Temors die rijdt morgen ook in de short track hall, haar finale, de 1000 meter. Ja. Denk jij dat het een optie is om haar uh, alleen op de laatste dag in te zetten? Nou, ik denk wel dat het een goede optie is. Uh, ze starten morgen één, uh, één uh, run, zeg maar. Ja. En, uh, dus, dus dan, ja, als zij de finale... Hè, nee, Even de kans heeft volledig morgen gericht op short track. En, Alhoewel zij heel makkelijk de overstap kan maken. hoor. Want ze heeft, uh, begin van deze week heeft ze hier een keer op deze baan ingereden. En uh, op de short track baan er, uh, de race, de wedstrijd gereden. Dus, maar het is wel verstandig. Je hebt vier dames, vier hele sterke dames. Dus als ik, uh, als ik hen was, zou ik ze gewoon uh, inzetten. Ja. Um, je hebt er zelf ook ervaring mee, hè? Ja, 2006 was dat. <laughs> ja. Ja. Hoe bijzonder is dat, die ploegachtervolging? Ja, na zo'n individueel toernooi. Ja, toen was het, uh, zat het nog ergens in het begin van het, uh, van het uh, toernooi. Maar ja, weet je, een ploegachtervolging is, is heel anders dan een uh, individuele afstand. Maar wel heel leuk om te doen. En heel, ja, het is mooi krachtig om, om met elkaar uh, als team te mogen rijden. En, uh, uh, het, ja, ik, ik vond het heel, echt een heel leuk onderdeel. Vandaag dus geen schaatsen, geen wedstrijd. Wat ga jij doen? Ik, uh, ik ben nog niet overuit. Ik denk dat ik uh, misschien wel zo naar de curling ga kijken. Ja, nou, zullen we eens even doornemen wat er verder uh, ja. vandaag nog uh, allemaal te doen is, Marcel? Ja, ga je gang. Ja, ja ik, uh, ik brand los. Uh, er is uh, bijvoorbeeld de ijshockeyfinale bij de vrouwen. Daar kun je ook nog heen, Pauline, oh, ja, Om zes uur vanavond. Canada tegen de Verenigde Staten. Er is ook skicross. Dat begint zo meteen in de bergen. Uh, de skicross voor de mannen is dat. En de ski-halfpipe voor vrouwen later vandaag. Rond een uurtje of drie. Uh, kunstrijden is er nog, de vrije keur voor vrouwen... En de landenwedstrijd-noordse combinatie. En inderdaad een curlingwedstrijd. Ja. Dat is hier op de hoek. Canada, Zweden. De finale van de vrouwencurling. Olympische vrouwencurlingcompetitie. Ja. Om half drie. Clash of the Titans daar. Bij de curlingbaan. Steven Dalebout en Paulien van Detenkom. dankjewel Over dat curling gesproken. Dat wordt bij de curlingclub in Zoetermeer. Extra met extra aandacht gevolgd. Ook door het jeugdteam. Dus ik zou juist zeggen dat je hem liever te hard dan te zacht gooit in deze... In de kantine. Kijken naar curling. Op een schermpje. Wat ontzettend geconcentreerd kijkt ze. Dus je mag tot de rode lijn, hè? dus een meter of tien of zo glijdt ze met de steen. Bij de rode lijn loslaten en dan krijg je dat gedoe... Eh... Vegen, ja. Schreeuwt die steen gewoon na. Ja, dat noemen uh, communicatie. Dat uh, gegil, dat zul je wel zien als je het inderdaad uh, live kijkt. Het is een hele hoop in hard, hard, hard, hard en ho en stop. En, uh... Ja, ik zou zeggen blijf nog even staan. Want er staat nog meer te gebeuren. Yes! My... Nou, dat is het verschil dan. Moet je trainen op trainen? Dat schreeuw dat je hem na schreeuwt? Je traint niet zozeer op het, het schreeuwen... maar je traint wel op de, op de communicatie en wat je communiceert. Um, en je, tra je traint op het leren lezen, Want dat is de reden waarom je daar niet schreeuwt. Dat heeft te maken met de richting van de steen. En daar train je wel op om daar beter in te worden. Dat je sneller door hebt of die steen geveegd moet worden voor de richting, ja of nee. Oké, okay, dus je schreeuwt naar de vegers dat ze een beetje links of een beetje rechts moeten. Want vanaf de plek waar je de steen laat glijden heb je het beste zicht op... De curve die die maakt. Uh, ja, vanaf de gooien of zelfs vanaf de captain die aan de overkant staat. De skip noemen wij dat. Die staat aan de overkant van de baan. Die is eigenlijk degene die verantwoordelijk is voor die richting en die dat in de gaten houdt. En die roept naar de vegers of er geveegd moet worden voor de richting. En niet of ze dan links of rechts moeten vegen, maar gewoon of ze wel of niet moeten vegen. Als jij nu naar het scherm kijkt en denkt van, hé, hey, daar staat Sochi 2014. ik telt er vier jaar bij op. Nou, denk ik, uh, Chongchang 2018. Dat is wel uh, de droom natuurlijk. Het is een aparte baan hier, de enige baan in Nederland die alleen voor curling is. Dat is goed. Dat zijn aan beide kanten zijn er grote ronde O's met een blauwe O in het midden. Ja. Nou, zien hier uh, sliding, steen wordt gegooid. De bedoeling is uh, om hem nu in de cirkels te krijgen. Dus... Hoef uh, je, je niet door te roepen die, uh, dat, de, dat de bezem gebruikt moet worden? Nee, dat is in principe alleen als hij uh, te kort is of voor de richting. Maar nu is de richting niet het allerbelangrijkste, het gaat meer om de lengte. Nou, we zien dat hij nu iets te hard is en dat hij, uh, dat hij nu bijna helemaal door de cirkels heen gaat. Ja, hij is helemaal doorheen nu. Dus uh, ja, je kan beter iets te zacht gooien en dan je vegers gebruiken om hem te vegen, om die lengte net iets verder te, te krijgen. Want dat gebeurt met die vegers, dan maak je het warm ja. en daardoor gaat hij sneller. Ja. Weer binnen. Die wedstrijd is nog steeds bezig. Ja. U weet al hoe het afloopt, hè? Ja, maar u weet ik hoe het afloopt. Alles, ja, ik weet hoe het afloopt. <laughs> maar ik ontken alles. En waar moeten we naar kijken? Het Zweedse herenteam. Alle wedstrijden. Allemaal zes in mijn bed uit. Het Zweedse herenteam. Dat speelt op dit moment zo waanzinnig geweldig. Zowel tactisch als, als de executie. Dus ongelooflijk. Ja. Daar ga ik geen wedstrijd van missen. Nee, Vandaag dus eerste finale bij de dames. Dit verslag was van Joris van der Kerkhoff vanuit de Curling Club in Zoetermeer. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Erwin is bijna voorbij, ochtendspits. Uh, dat weet ik nog niet. Er staan oh. nog 54... Ja, dat is gewoon eerlijk. Er staat Waarom nog 54... We we uh, hè? Nee, ga je gaan. Ik ga het over de situatie op dit moment hebben. 54 kilometer staat er. Uh, dat is uh, het drukste bij Amsterdam en in het zuiden. Dat is eigenlijk de hele week al uh, het geval vanwege de voorjaarsvakantie. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven staat... Staat nu twee kilometer file tussen Moegestel en Best door de laagstaande zon, jawel. En ook op de A76 Belgische grens richting Heerle moet je een zonnebril hebben tussen Knopend kerensheide en Spouwbeek drie kilometer. Dankjewel, Erwin. Verslaggever Mark Robin Visser is in oorschot. Daar was hij vanmorgen bij een gezin dat veel zorg nodig heeft. En dat is nou precies een thema waar sommige kiezers zich druk over maken. Want hoe gaat dat straks als de gemeente veel zorgtaken van het Rijk overnemen? Ik ben in het gemeentehuis hier in, in Oorschop... met uh, wethouder Machielsen, hij is lijsttrekker voor het CDA... en meneer dame de fractievoorzitter van de PvdA. Wat kunnen jullie nou zeggen tegen deze familie? Hoe gaat dat nou zo verder? Nou, dat is lastig een hele concrete specifieke situatie... om daar een antwoord op te geven. In algemene zin kan het niet zo zijn dat je uh, een soort redenering ophangt... dat mantelzorgers maar meer moeten gaan mantelzorgen. Want dat hoor je vaak. Hè? Terwijl mensen en keihard moeten knokken in een emotionele situatie... binnen een relatie om te zorgen dat je uh, je man in dit geval goed kunt, uh, kunt helpen. Uh, wat wij in ieder geval willen is uh, goed kijken lokaal. Niet afwachtend van het zal wel uit Den Haag komen. Maar lokaal, hoe kunnen we deze mensen op een goede manier helpen? Zo goed mogelijk. Ja. En, wachten uh, op jullie eigenlijk. Ja, hè? En uh, u vraagt soms, he, wat, wat, wat, wat is er gekiezen? Er is in ieder geval iets te kiezen. In de gemeenteraadsverkiezingen, op, ja, ja. Op het moment dat, dat je voor de PvdA kiest... dan uh, is er in ieder geval sprake van een duidelijk uh, vangnet. En uh, wij zullen niet uh, meteen alles overhoop halen. Nee, wij zullen aan de voorkant investeren. Uh, zorgen dat mensen goed toegerust zijn... om hun sociale functie met elkaar te... Te vervullen. en dan denken wij dat we aan de achterkant van de zorg... met de zwaardere zorg wat uh, kunnen ze, uh, sparen. Maar dat is niet in eerste instantie de opdracht. De opdracht is om mensen uh, uh, weer dicht bij huis... Uh, zelf verantwoordelijk te maken voor de eigen leeftijd. Okay, dat is de boodschap van de Partij van de Arbeid. Even voor de duidelijkheid. Die zit in de oppositie hier in uh, Oorschot. Meneer, meneer Magielsen, is het standpunt van het CDA heel erg anders... Ja, ik denk dat Raf uh, Daan een heel mooi verhaal vertelt over zelfredzaamheid. Maar je hebt eigenlijk een heel mooi uh, voorbeeld wat je net noemde... waarbij mensen gewoon in een situatie terechtkomen... waar je gedwongen wordt om naast je werk keihard te zorgen... voor je partner zeven dagen in de week. Dat is een heel ander verhaal. Dat gaat niet over zelfredzaamheid. Dat gaat over het bieden van hulp vanuit de solidariteitsgedachte... vanuit de gedachte dat we het samen moeten doen. Uh, en daar staat het CDA voor. We hebben het concreet gemaakt. Doordat we ook hebben gekozen in ons programma voor een, een zorgfonds is dus iets anders dan een noodfonds, wat u straks zei. Een zorgfonds om ervoor te zorgen dat mensen inderdaad... in een overgangssituatie geholpen kunnen worden. Ja. Dus ook concreet. Ja. De vraag is, niet alleen hier in Oorschot, maar overal in Nederland... Hè? Ja. valt er wat te kiezen? En hoe moet je daar als leek, als kiezer je weg in vinden. Heeft u tips? Het is in ieder geval belangrijk dat mensen gaan kiezen. Ja. Want als je niet gaat kiezen... dan gaat je stem verloren. En dan gaat het naar uh, partijen... waar je het liever niet voor had. Het andere is van... Uh, we moeten niet vasthouden aan het verleden. We hebben een, een, een nieuwe samenleving... met uh, nieuwe behoeftes... met een nieuwe sociale context. Er moet geïnvesteerd worden... in die sociale context. En als je dus naar een zorgzame, maar wel zelfverantwoordelijke samenleving toe wil... en niet uh, wil uh, teruggrijpen op alles wat vroeger beter was... dan moet je op de PvdA stemmen. Ja, u mag ook een tip geven. Dus die wil ik dan ook graag geven. CDA-tip, denk, ja, denk ja, ik. Mijn tip is namelijk heel simpel. Hou het bij de mensen. Ga zelf voor jezelf na. Wat gebeurt er in mijn omgeving in de toekomst? Heeft de gemeente daar een rol in? Bij de zorg is dat zo. Dat is dus, dus die balans om te gaan stemmen. Ik zeg uh, bedankt, heren. En uh, de groeten uit Oké, okay. en De groeten uit Hilversum, Mark Robin Visser. Ze werden gearresteerd, en daarvoor geslagen, met zwepen bewerkt en traangas met traangas bespoten. Namens wat de Russische protestgroep Pussy Riot tijdens hun bezoek aan Sochi. Vanochtend vertelden ze hun verhaal aan de pers en onze verslaggever Martijn van der Wiel was daarbij. Het Gouden Dolfijn in hadden ze uiteindelijk een zaaltje kunnen regelen nadat ze overal elders geweigerd waren. En dus besloten ze om op de stoep aan al die cameraploegen uit de hele wereld te vertellen wat ze allemaal is overkomen de afgelopen dagen in Sochi. En dat gaat met veel geduw en getrek. Nee, nee, nee, nee, nee. Vanwege de aanwezigheid van een groepje jongens die kippen in hun hand hebben. Rauwe kippen uit de winkel. En een man in een kippenpak. Ze proberen te voorkomen dat de protestgroep... ...zijn verhaal kan vertellen. In het verhaal van Pussy uh, Riot... ...is dat ze naar Sochi waren gekomen... ...om wedstrijden te kijken... ...maar dat hun aanvraag voor een officiële toeschouwerspas is geweigerd. En dus hebben ze besloten... ...om hier een videoclip op te nemen... ...met hun ervaringen. En die wordt uh, nu hier voor het eerst vertoond... ...op een laptop op de grond daarop is onder meer te zien hoe gisteren hun protestactie onmogelijk werd gemaakt. De politie, de Kozakken, slaan erop los met zwepen en met uh, pepperspray. De actie is een protest tegen de manier waarop de politie omgaat met demonstranten. In ieder geval lukt het ze heel goed om hier vanochtend weer alle aandacht... ...naar zich toe te trekken. Ja, dan vanochtend in de Sochi persconferentie van Pussy Riot. Matthijs van der Wiel was daarbij. Acht minuten voor negen. Kiev heeft een relatief kalme nacht achter de rug. De strijdende partijen hielden zich aan het staakt het vuren... ...zoals gisteren is afgesproken. Maar rustig is het zeker niet op het plein. Correspondent David-Jan Godfoy. Op dat onafhankelijkheidsplein zijn er weer clashes... Ja, dat klopt inderdaad. We komen hier zojuist aan. En dat uh, blijkt dat ondanks de waterstilstand de demonstranten het de terrein hebben terugveroverd op de politie. Uh, er is hier een heuvel, die zijn ze opgegaan. En daar hebben ze een politie, uh, politie die niet is doorbroken. Uh, en daar staat ook een gebouw in brand. Uh, en wat we ook gezien hebben is dat een, uh, nou, ik heb zeker tien gewonden voorbij zien komen hier aan uh, uh, de kant van de demonstranten. Dus inderdaad, ondanks de, de wapenstilstand is het alles behalve rustig. Ja, David, Jan, je moet maar even uh, vertellen wanneer je er geen antwoord op kunt geven. Want het is lastig natuurlijk om over dat hele plein overzicht te krijgen. Maar wij zien ook inderdaad op beelden via livestreams uh, af en toe mensen weggedragen worden. Hoe zijn die dan gewond of nog erger geraakt? Um, nou ja, de, ik heb die mensen ook voorbij voorbijgedragen gezien worden. En wat er hier gezegd wordt, is dat, uh, uh, dat de politie heeft geprovoceerd. Op wat voor manier wordt er niet bijgezegd? En dat uh, de demonstrant, van de kant van de demonstrant, en met name dat radicale deel, daarop heeft geantwoord met de terugverandering van gebied, zoals ze dat noemen. Um, uh, ja, En daar zijn natuurlijk gevechten met de politie uh, aan te pas komen. Dus en, uh, daar moet die gewonden bij gevallen zijn. Ik heb het zelf niet gezien, maar dat is wat de mensen hier vertellen. Uh, aan de andere kant kan het ook best zo zijn... want de hele dag is het doorgegaan dat de demonstranten hele zware vuurwerkbommen... in de richting van de politie hebben gegooid. Dat zeg maar, de provocatie, de actie van de kant van, van de oppositie komt. Dat is op dit moment heel moeilijk te beoordelen. Maar vast staat wel dat het, uh, dat het gewelddadig is geweest... Uh, gezien nou, dat het gewonden dat hier is afgevoerd. Ja, het is toch de hele nacht doorgegaan, zeg je. Dus, dus het staakt het vuur heeft nooit echt plaatsgevonden? Nou, wat ik met vannacht bedoelde is dat er... Uh, Spelers waar niet gevochten is. Die kritici stonden tegenover elkaar. Dus in die zin is dat de staart het vuur misschien wel nageleefd. Maar rustig was het zeker niet. De demonstranten gooien voortdurend in ieder geval uh, zware bom, vuurpijlen naar de politie. Uh, Molotov cocktails. Uh, daar, uh, de, de, de politie staat op zo'n afstand uh, dat ze niet geraakt kunnen worden. Het uh, dus is was gevochten deze afgelopen dag niet. Uh, maar uh, de, de, met van alles nog wat gegooid is er wel. Ja, de geweldsuitbarsting heeft wel voor een stroomversnelling gezorgd, David-Jan. Maar nog dat hadden we het er al over: dat er een EU-delegatie onderweg is naar, naar Kiev. Um, ja, Wat, wat zeggen de, de oppositieleden daarvan? Geeft dat enig vertrouwen? Um, ja, ze zien hier natuurlijk ook wel wat we uit oplossing moet komen. Alleen het vertrouwen in de EU is na uh, de behoorlijke inactiviteit van Brussel de afgelopen maanden niet heel erg groot meer. Nee. Maar ja, de bedoeling van die, die wapenstilstand was natuurlijk om uh, dat overleg met, uh, tussen het, het EU en Janukovic, waar ook de, de president Janukovic maar ook de oppositie enige kans te geven. Uh, dit geweld is misschien, waar ik zeg er met nadruk uh, met, misschien bij, ook wel een provocatie van de kant van de harde kern van de demonstranten om een reactie van de politie uit te lokken... zodat de EU-ministers die hier op bezoek zijn uh, de indruk kunnen krijgen... dat de politie hier in, uh, in Kiev zich niet aan de afspraken houdt. Dat zou kunnen, maar nogmaals, het is ook voor een groot deel uh, koffie te kijken. Ja, maar ze nemen nu natuurlijk hun kans waar. Hè? Want hier, hierna uh, is het echt voorbij waarschijnlijk... als de Europese Unie niks kan bereiken vandaag... en Janne helemaal niks toegeeft, waar moet het dan heen? Maar nou ja, dan is de kans groot dat er, dat er sancties komen van de kant van, van de Europese Unie. De Amerikanen hebben al iets van sancties uh, ingevoerd. Ik denk niet dat dat uh, uh, president Janukovic ervan gaat overtuigen dat hij in de richting van de EU moet. Ik denk dat zijn, uh, zijn banden met, met Rusland alleen maar sterker worden. En dat vergroot natuurlijk alleen maar het conflict tussen de oppositie en de president. Dankjewel Korsman en David-Jan Godvaar vanaf het plein in Kiev. Ja, natuurlijk houden we u de hele dag op de hoogte op Radio 1 van de ontwikkelingen in Oekraïne. Onder andere via David-Jan op dat plein daar in Kiev. U hoort ook meer over de cijfers van Air France KLM. De luchtvaartmaatschappij leed een verlies van 1,8 miljard, miljard euro. We hebben het al een paar keer gezegd. Om half tien komt het CBS met nieuwe werkloosheidscijfers. blik op de werkgelegenheid in ons land. Vanochtend blikten we al met twee topbestuurders vooruit. Bestuursvoorzitter Nico de Vries van de Koninklijke BAM-groep ziet zich dit jaar nog niet heel veel nieuwe mensen aannemen. Komt natuurlijk toch een tijd waarop die woningmarkt echt weer aantrekt en waarop we dat wel gaan doen? Uh, wij denken dat dat herstel vanaf nou zegt 2015 plaatsvindt, dan is er ook weer uh, ruimte voor, uh, voor groei en uh, voor het aannemen van mensen. Maar voor 14 is dat toch nog een beetje te vroeg. En ook bij uitzendbedrijf Randstad verwachten ze nog geen groot herstel van de werkloosheid. Al gaat het in de uitzendbranche wel al beter, zegt bestuursvoorzitter Ben Notenbaum. Dus wij zien als een van de eerste dat het, dat het beter gaat. Dus wij zien nu een aantal sectoren ook groei. En in sommige sectoren zelfs veel groei. En dan, uh, dan gaat de rest van de arbeidsmarkt aantrekken. De die komen om half tien. Die kunt u horen hier op Radio 1. We houden u op de hoogte, natuurlijk, op de uh, situatie op het spoor. Eén wissel moet er nog gerepareerd worden in de randstad. Hoort u natuurlijk na 9 uur bij de ochtend. Kiliaan Plag en Jurgen van den Berg. Dag. De Olympische Winterspelen in Sochi. Wat een goede tijd hoor! Wat een goede tijd hoor! Oh! Natuurlijk hier op Radio 1. Het wordt een dijk van een Olympisch sport. Wow. Tijdens de Spelen krijgt u van ons elke middag LOS Radio Olympia. Representing Nederland. Ojojojo! Het is wel ook nog 1-2-3. 1-3! De Olympische Winterspelen in LOS Radio Olympia. Olympisch kampioen. Ja, ah, dat is echt onwaarschijnlijk. Dit is echt natuurlijk helemaal grandioos. 9-2-9-2-9-2-9. Radio 1. Oh, ho, ho Het nieuws van alle kanten.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 Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Wilt u een scanner die automatisch brieven en facturen verwerkt? Sharp.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 Wilt u eenvoudig vanaf uw smartphone of tablet printen? Sharp!